Twee uur onder wit met het NOS-journaal. De meeste leden van de motoclub Saturada die in Amsterdam waren opgepakt... zijn weer vrijgelaten. Zes zitten nog vast, onder meer omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. De politie hield zaterdagavond 56 leden van de motorclub aan... in een restaurant in Amsterdam-Zuid. Er waren aanwijzingen dat ze de confrontatie zochten... met de rivaliserende motorclub de Hells Angels. Tijdens de politiecontrole in het restaurant brak een vechtpartij uit...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 1989. You on my mind, swing out sister. KRO. Nacht van het goede leven. Met Martijn Genius. Goedenacht en welkom bij Caro's Nacht van het Goede Leven. De komende weken zonder Adeline zij geniet van een welverdiende vakantie. En tot zes uur neem ik je mee door de nacht. En als je tot die tijd niet kunt slapen of gewoon lekker wakker bent... je bent van harte welkom om te alle tijden te bellen. 0800 1121 om je verhalen, je gedachten met ons te delen. Misschien wel gedachten over je vakantie... Uh, is hij weer voorbij of uh, ben je nog aan het aftellen? Misschien uh, net vertrokken in het holst van de nacht om alle drukte te vermijden. De ergste drukte is ook al geweest, hè? het is uh, Zwarte Zaterdag geweest. In ieder geval uh, uh, bel 0800 1121 met je verhalen. Het komende uren bel ik met een aantal Nederlanders in het buitenland. Geen vakantiegangers, maar mensen die daar permanent wonen. Hoe wordt er vakantie gevierd in Suriname? reizen ze in Maleisië ook 1500 kilometer om een beetje zon te zien. En is het vakantieseizoen in Thailand ook al begonnen? Je hoort het allemaal. Het komende uur in Karo's Nacht van het Goede Leven. Op ...in een gevaarlijke wijk in het Australische Melbourne... ...waar hij al jong te maken kreeg met zware criminaliteit... Hij wist na een moeizame jeugd de weg omhoog te vinden... en zijn ervaringen te bezingen op het album Love and War... dat geproduceerd werd door Mark Ronson... die we weer kennen als de vaste producer van de vorige week overleden Amy Winehouse. Uh, wil je reageren op de uitzending? Mag altijd 0800 1121 of mailen. Dat kan natuurlijk ook. Caro.nl. Dit is Caro's Nacht van het Goede Leven met Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Van, van het album, natuurlijk Rumors Fleetwood Mac. Het is vakantietijd. Een groot deel van Nederland heeft terecht meer zon opgezocht. Maar wat doe je als je in een land woont waar de zon altijd schijnt? Verplaats je dan ook nog duizenden kilometers of geniet je dan gewoon van een biertje op je eigen terras? Ankuipers Kuipers in Suriname, goedenavond. Goedenavond. Uh, is de vakantie bij jou al begonnen? Nee, de schoolvakantie uh, is nog niet begonnen, pas rond half augustus. Maar er is natuurlijk toch wel een soort vakantiegevoel... omdat er uh, wel veel vakantiegangers uit vooral Nederland zijn. Ja, want uh, veel Nederlanders gaan in uh, de vakantietijd in Nederland naar Suriname? Nou, ik denk uh, uh, vooral veel uh, Nederlanders van Surinaamse afkomst. En ook familieleden van stagiaires. Maar het is altijd nog meer dan... De helft van de bezoekers aan Suriname komt uit Nederland. Familiebezoek dus eigenlijk? Ja, heel veel familiebezoek. En uh, gaan ze dan uh, ook nog dingen bekijken? Of is het gewoon lekker met elkaar weer bijkletsen... en uh, gezellig op het terrasje zitten? Nou, mensen gaan vaak, vaak toch wel een, een toertje doen. Uh, uh, maar toevallig kreeg ik <laughs> een mailtje van iemand... die na tien jaar weer naar Suriname komt. En ik had gevraagd van, goh, gaan jullie dan ook naar het binnenland... En die zei, nee hoor, ik blijf gewoon lekker in de stad. <laughs> Terwijl uh, eigenlijk voor, ja, voor ons die in de stad wonen is het ja, veel lekkerder om, om naar buiten de stad te gaan. Ja. En um, uh, toevallig was ik gisteren met een busje naar een uh, nieuw museum voor moderne kunst. Dat is geopend ongeveer op drie uur rijen van Paramaribo. En iedereen zei, oh, dit voelt al een beetje aan als vakantie. Ja. Want, <laughs> dus, want ja? Ja. Uh -huh. Want de Suriname zelf, hè? Uh, hoe viert die nou vakantie? Nou, uh, er zijn dus mensen die uh, uh, wel lekker naar het binnenland gaan. Je hebt hele mooie, brede en smallere rivieren hier... waar je goed in kunt zwemmen en lekker kunt hengelen. En uh, ja, in het bos kun je uh, kamperen of in hangmatten uh, verblijven. Er zijn ook hele mooie toeristenorden, maar die hanteren ook toeristenprijzen. En dat is toch voor veel mensen eigenlijk niet echt te betalen... En de, ja, je hebt ook mensen in de stad. En dat zijn vooral veel scholieren en studenten die, ja, die door het jaar heen in de stad zijn. En die in de vakantie dan teruggaan naar hun dorp in het binnenland. Waar je eigenlijk niet uh, verder kunt komen dan lagere school. En... Dus er zijn wel heel wat, uh, wat volksverhuizingen eigenlijk, uh, gaande in de vakantietijd. Ja. En het weer, dat is geen issue. Hè? Want dat is eigenlijk gewoon altijd goed in Suriname, toch? Nou ja, nou ja het kan wel ontzettend regenen. Ja, ja, en onweren. Maar het is wel altijd warm. Dat wou ik zeggen. <laughs> wij, wij, wij moeten daar duizenden kilometers voor rijden, zeker de laatste maand. En jullie volgens mij... Ja, was maar er zijn mij... hier dus ook mensen die zeggen, nou laat die, laat die zon maar voor mij. Ik, uh, ik, je hebt echt mensen die gaan graag bijvoorbeeld in de winter naar een koud land. Of ze gaan ook graag uh, skiën. Dus Dat gaat het juist lekker. andersom. Dus die zoeken ja. in plaats van de warmte juist ja. een beetje de koelte de, de op. Precies. Ja. En uh, ja, mensen gaan dus uh, lekker langs de kant van een rivier zitten. Mensen gaan de binnenlanden opzoeken. Gaan ze ook nog naar het buitenland? Ja, er is uh, sowieso aan het eind van uh, augustus een soort grote volksverhuizing naar Curaçao. Want daar heb je dan de, de uh, Caribische versie van North Sea Jazz. Ja. En uh, dat was vorig jaar voor het eerst. En dat, daar ben ik toe geweest en daar kwam je echt heel veel Surinamers tegen... En dit jaar schijnt het er alleen nog maar meer te worden. Er komen grote dus... namen dit jaar ook, hè? Sting, ja. heb ik begrepen, en Stevie Wonder. Ja, het wordt lekker. En uh, Earth, Wind and Fire, voor wie uh, een beetje uh, terug wil in de tijd. Chic, met Nile woordjes. Dus het wordt, wordt een, uh, een happening. En, en, en, en Suriname, dat, dat ziet, de mensen van Suriname zien elkaar dus terug op het festival in Curaçao. Ja, nou ja, dus, de, dus zeg maar de, de diehard hard muziekliefhebbers. Ja. En dan dus ook nog wel een beetje de mensen die ja, dat kunnen betalen. He, want uh, uh, ja, de kaartjes zijn wel duur daar, 180 US dollar voor één avond. Ja. Daar krijg je ook wel wat voor. Maar als je dan ook nog uh, uh, ja, uh, verblijf moet betalen, dan wordt het wel een beetje duur. Maar er zijn ook wel veel mensen die familie hebben op Curaçao. Ja. En, en hoe lang is het vliegen van, van Suriname naar Curaçao? Ja, volgens mij is het 2,5 of 3 uur vliegen. Oké, okay. dus uh, eigenlijk is het wat wij naar Zuid-Frankrijk vliegen, Barcelona... Ja, joh, het is om de hoek. Het is om de hoek. Want als je hier naar, naar zuid suriname wilt vliegen, dan zit je langer in het vliegtuig. Ja, en, en uh, jijzelf, hoe vind jij je vakantie? Nou, ja, ik ben eigenlijk net terug van vakantie. <laughs> ik was uh, in Nederland. Maar ik ga ook naar de uh, North Sea Jazz op Curaçao. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En ik ga ook nog wel hier naar het binnenland... Um, naar de boven Suriname rivier. En dat is, ja, dat, is, dat is gewoon heerlijk. Dus alle type vakanties die je net hebt beschreven, die doe jij ja, gewoon al. Ik... Want je zoekt de kou op. <laughs> ja. Je gaat het binnenland in. Nou, ja, ik heb de kou wel opgezocht, maar niet bewust. Want nee. het zou mooi weer zijn, ja, heb ik begrepen. Dat is niet gegarandeerd. <laughs> Ankuipers in Suriname, dank je wel. Ja, en een prettige vakantie. Ja, dank je wel. Ja, <laughs> yeah, man, another love song. All the lovers in the house, yes, yeah, so long as I said to know a rose, a <laughs> rose with me at the end, okay. Pas die Ik keek even net naar regisseur Wouter. Missen wij Jan Smit in deze versie? Wij schudden allebei, nee. Uh, hij had natuurlijk een hit uh, met uh, Damarou uh, in hier in Nederland met Miro Sou. En dit was uh, Damarou helemaal zelf met dit nummer. Uh, vakantieverhalen, altijd welkom op 0800 1121. We waren net even in Suriname met Ann Kuipers. En uh, de, heer, de heer Van der Veld is daar ook geweest. Meneer Van der Veld, nacht. De ja, Dag meneer Van der Veld, nacht. Nou, dat ben ik niet, hoor. Oh. Wie heb ik aan de telefoon? wat een mooie stad achter de duining. Dag. En, en, en u uh, bent in Suriname geweest. Oh, Middelburg, ja. En uh, met, en en mijn Niggeri. <laughs> en aan. Ja. Dat, nou, goed, die die die taal. niet. Die spreek ik helaas niet. In in Suriname. Ja. En ik spreek ook niet také. Gaan uh, naar Tongo? Wat, ik, ik spreek wel een beetje Surinaam. Ik had het er net met Anke over uh, waar je allemaal vakantie kunt vieren. Dat kun je natuurlijk in de stad doen. Je kunt erop uittrekken naar de binnenlanden. Uh, waar bent u allemaal geweest? Meneer, ik ben naar de hele wereld geweest. Ja, maar in Suriname? Welke, welke, welke, welke gebieden in Suriname heeft u gezien? Ja, maar ik ben daar niet met vakantie geweest. Oh, helaas. Wat heeft u daar gedaan? Toen ik vaarzezel was. En een van mijn beste vrienden die toen in Den Haag ook woonde... die is teruggaan naar Zwuggenhame, ja. helaas. Die heeft een luister te bouwen, gelukkig met een zwembad, weet ik veel. August En ja, ik zou het heel leuk vinden als ik die man nog een keer zou kunnen zien... of kunnen spreken of wat dan ook. Ja, precies. Hij heeft nog een plantje in Den Haag, maar goed... dat vind ik wel een beetje triest. Ja. Maar ik ben er zoveel keer geweest en dat is een van de mooiste landen. Ze dus hadden zo rijkdom aan, aan mineralen en aan grondstoffen. grondstoffen. Ja. En dat is allemaal, ja, de diegels in die gegooid... Ja, dan moet ik het zeggen. Met de klote geholpen door die, die, die politiek en zo. Ja. En dat is wel heel triest natuurlijk. Maar wat zag u in dat land? Wat, wat, wat trof u het meeste? De schoonheid van het land. De boesboes. Ik, ik ben ook niet alleen naar uh, Paramaribo geweest. Maar ook uh, naar Mongo. Uh, daar werd altijd uh, boksiet geladen en zo. Weet ja. u. En dan, dan mocht ik altijd sturen. Want ik vaarde als matroos. En dat is een hele konkelige uh, rivier. Het binnenland in. En toen zet de dat uh, gewoon de midden houden. En dan zag je de apen slingen in de bomen. Ja. En ja, de, de, de bosnegers en zo. Zag je al op de oever staan. En de vrouwtjes ontbloot. En die waren daar aan het wassen. En ja, aan het vissen. weet ik wel allemaal niet meer. Ja. U, u, net, u bent een bereisman, Behalve Suriname, veel van de wereld dus gezien. Meneer, ik ben in alle, bijna in alle werelddaden geweest. Ja? Vertel u eens Afrika, Australië midden Zee, Zuid-Amerika, Midden-Amerika... alle eilanden in het Caribisch gebied geweest... Noord-Amerika, behalve niet in Japan en China. En wat is, nou de, beste de plek... de en wat is nou de beste plek ter wereld om te zijn? Ja, elk land is mooi, meneer. Ja. Elk land, elk land is een scherming. Maar als ik nu met u op Schiphol zou staan... en we zouden samen een vliegtuig kunnen kiezen... naar een willekeurige bestemming, waar moeten we dan naartoe? Dan dus zou ik met een goede vriend waar ik daar in mee op mee opgetrokken ben... die ook... Of feestjes was en. als lieve leed me gedeeld heb. Ja. Dat zou, die, zou ik graag terug willen zien. Dan ja. zou je dus toch naar Suriname gaan? Waarschijnlijk wel, ja. Maar ik ben ook in Australië ge geweest. en daar heb ik ook veel leuke mensen ontmoet. in Afrika. Ik ben alle landen een beetje in Afrika ook geweest. En nogmaals ook rond het Middellandse Zee, Scandinavië. in India. En ja. Ik, ik moet er vaak aan terugdenken. Een bereisman. Bed bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Gebeld 0800 11. 2-1 voor al uw reisverhalen.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 But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same The same old story From the moment I could talk I was ordered to listen There's a way And I know But I have to go away I know I have to go It's not time to make a change Just sit down and take it slowly You're still young, that's your fault There's so much you have to go through Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me I am old, but I'm happy All the times that I cried Keeping all the things I knew inside It's hard, but it's harder to ignore it If they were right, I'd agree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 I grew up believing God keeps his eye on us all, and he used to lean upon me as I pledged of the factories My mom doing the laundry Hanging out shirts in the dirty breeze And after it rains aren't there It's just imagination Relax Everything's the same back In my little town Vandaag achterin volgens Johnny Cash met uh, Father and Son het gedicht Zijn Jas van Rutger Kopland en Simon and Garfunkel in My Little Town een compilatie gemaakt door Stefan Stassen die eerder werd uitgezonden in Goudmijn op Radio 2. Straks in het volgende uur hoor je nog meer uit dit programma.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 Een paar dagen geleden nog een, een mooi documentaire over Jim Morrison. Dit kwam uit de hoogtijddagen van The Doors, People Are Strange. We maken natuurlijk een, een wereldreis. Waren we waren weer al in Suriname. Nu begeven we ons in Thailand. Een land waar het ongetwijfeld beter weer is dan hier in Nederland. Uh, of niet Bram Hendricks? Uh, nou, dat valt mee op dit moment. Ja? Hoe is het weer als je naar buiten kijkt? Ja, we hebben... We hebben een beetje Nederlands weer op het moment. Maar wel wat warmer, denk ik, of niet? Ja, ja, de temperaturen zijn goed, maar het is uh, sinds gisteren flink aan het regenen. Ja. Uh, je woont inmiddels al zo'n uh, zes jaar in Thailand, hè? op zo'n twee uur rijden van de hoofdstad uh, Bangkok. Je hebt daar een resort. Uh, zit dat nu vol met Nederlanders die het slechte weer zijn ontvlucht en dus eigenlijk weer in slecht weer uh, uitkomen? Op dit moment zijn er wel weer uh, Nederlandse bezoekers, ja. Maar over het algemeen uh, zijn het nou de Thaïen die er, uh, die er zitten. Want is er nu ook in uh, Thailand vakantie voor de Thaise mensen? Sorry? Is het nu ook uh, vakantie in Thailand? Nee hoor, nee. Maar uh, vaak de weekenden, de lange weekenden zeg maar. Komen de, vanuit Bangkok komen de Thaïen richting Hoaïen waar wij zitten. Ja, en dan... Uh, in, uh, in het resort. En dan komen ze een beetje bij van het drukke bestaan in de stad? Ja, dat is nogal een verschil. Dank ook en hier. Ja, en hoe zit het met de Nederlanders? Komen, komen die ook uh, gedurende deze periode veel naar Thailand? Nou, de meeste die wij hebben, zijn eigenlijk uh, die komen tussen november en februari. Dat is eigenlijk de beste tijd hier. En uh, ja. ja. Dus nou zijn er enkele, uh, maar, maar niet echt veel. Nee. Dat, uh, in Thailand, hè, als ze op vakantie gaan, hoe, hoe viert de Thai zijn vakantie? Nou, dat ligt eraan. Ze doen vaak, huren ze een soort blokhut, zeg maar, in een nationaal park. Aan een rivier of aan zee hebben ze ook allemaal van die resorts. Waar ze met groepen naartoe gaan. Dat is eigenlijk de meest gebruikelijke manier. Ja, en gaan ze ook naar het buitenland? Uh, daar zijn we nu mee bezig om te kijken of we dat voor elkaar krijgen, maar uh, tot nu toe hebben we daar ook weinig respons op. Ja, want uh, uh, je, je probeert de taai te verleiden om uh, naar het buitenland te gaan? Ja, we zijn bezig om te kijken of we bijvoorbeeld een trip kunnen laten maken naar uh, Nederland, ja. België, uh, dus Frankrijk. Eigenlijk een omgekeerde reis. hieruit opzetten. Ja, omgekeerd reisbureau. Ja. En, en uh, ja, wil, thai, wil, wil een taai ook naar uh, Nederland, naar Europa, trekt dat een beetje? Uh, ja, daar zijn we nou eigenlijk een beetje aan het uitzoeken. We hebben wel wat reacties erop. Ja. Uh, maar echt heel heel duidelijk beeld hebben we daar nog niet van. Maar er zijn natuurlijk wel de, de iets beter gestelde, zeg maar. Die, uh, die graag gaan een reis naar Europa doen. Ja. Begin juli waren er trouwens uh, parlementsverkiezingen in Thailand. Hè? En, en vandaag, uh, 1 augustus, uh, ja? is de eerste zittingsdag van dat parlement. Is dat iets wat heel erg leeft in Thailand? Nee, ik vind het deze keer niet. Nee. nee. De verkiezingen zijn geweest en uh, ja, er was een duidelijke overwinning, zeg maar. Ja, de oppositie en, uh, gewoon, Daarna hebben, hebben we er eigenlijk weinig van gewerkt. Ja. Dus mensen houden ja, zich. dat te... vorig jaar wel wat anders was. Ja. Ja, zeker. Ja, want uh, vorig jaar was het natuurlijk ontzettend onrustig in Thailand. Ja, ja, we hebben natuurlijk die dingen gehad op het vliegveld met die stakingen. Ja. En uh, allerlei oproer. Maar deze keer is het uh, vrij rustig verlopen En uh, ja, het lijkt allemaal wel een beetje op te zijn. Ja, en betekent dat ook uh, meer rust en dus meer toeristen weer in Thailand? Nou, je merkt wel dat de mensen gewoon weer meer openstaan om hier naartoe te komen. Uh, vorig jaar was het natuurlijk een negatief advies, maar dat is zo uh, weg op dit moment. Ja. Nog even dat resort hè, van jou beschrijven, ja. want wij zitten hier toch in het koude Nederland. Het wil hier maar niet warm worden. De maand juli was volgens mij de natste en koudste <laughs> maand sinds tijden. Kun je toch nog even voor uh, ons, ja. om ons een klein beetje lekker te maken? Hoe, hoe, is nou, hoe ziet jouw resort eruit en hoe, ja, hoe is de temperatuur gemiddeld in uh, Jouw resort? Nou, de gemiddelde temperaturen zitten hier ongeveer tussen uh, 25 en 30 graden en dat is eigenlijk het hele jaar door. Uh, je hebt nou, Ze noemen het regenseizoen, dan regent het meestal een uurtje per dag. Ja. En dan, dan is dat weer voorbij. En uh, ja, we hebben een resort gebouwd uh, uh, eigenlijk uh, voor mensen met een uh, beperking en uh, voor ouderen, dus eigenlijk op zorg gericht. Dus mensen die, die hulp nodig hebben op vakantie, die kunnen bij ons terecht op Maar Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, die hebben het daar goed zo te horen. Bedankt dat je ons even meenam naar de warmte. Desnoods af en toe met een tropische regenbui in Thailand. Maar het is daar, denk ik, op dit moment zelfs in de winter. Want dat is het nu bij jullie een, een stuk beter toeven dan hier bij ons in Nederland. Blom Hendricks, dankjewel. Dat doen we Oké, okay. dan. Don't tell me you want to be the kind of girl who's drowning. And don't go holding on to anything that's going to keep you frowning. into you to make you think that I could pull you Dit is Lenka, die is geboren in Australië. Voorlopig komt haar muziek nog niet richting West-Europa. Maar Thailand heeft ze wel bereikt. En haar tweede single, daar is Sad Song. En dat staat deze week op nummer 2 in de Thaise hitlijsten. We praten dit uur eens een beetje over vakantieverhalen. We maken een wereldreis. Suriname, Thailand hebben we gezien. Misschien een klein beetje geproefd. Uh, net uh, Kees van Oostrom, uh, Hallo, goeie, uh, goedenacht. Hallo, uh, waar, goedenacht. Waar ben jij geweest? Nou, ik was in Brussel met Wieneke. Oh, niet zo ver. Hè? Nee, dat is niet zo ver, maar wanneer, wanneer, het was een, een superleuke dag. Wanneer was je dan? Uh, nou, het is misschien al, al, toch weer een paar jaar geleden. Ja. En uh, het is echt een verhaal dat ik heel graag uh, wil vertellen. Vertel eens, Wieneke ik, met Wieneke. Ik ben vaker op Radio 1, maar... Um, nou... Um, uh, Wien en ik, die, uh, die liepen dan in Brussel. Ja. Ben naar een expositie geweest. En toen kwamen we in een cafeetje vlakbij Manneke Pies. kwamen we de man tegen die Manneke Pies elke keer aankleden. Want die geeft die dan sportkledjes aan. En die man ging ook een heel vanavond, ja, Die moest met een loodje over een hekje. Ja, en dan gaat dat, uh, toen zagen we nog een hele. Uh, ja, van, van, ja, mensen die. Uh, die in een stoet door de straat inliepen. En toen liepen we boven het hoogste punt van de stad. Bij het paleis van justitie. Ik zeg: Wienerke, uh, we gaan uh, even binnenkijken. Nou, die liep gewoon mee. En dat was dus het, het, het grote gebouw bovenop Brussel, het hoogste punt. Nou, toen zijn we naar binnen gelopen. We kwamen helemaal niemand tegen. Dus ik zei: dus elke keer gingen we een trap op. We liepen langs uh, kantoren waar hele grote dossiers lagen. Maar er was helemaal niemand te zien. Het was net pauze of weet ik wat. Het was heel vreemd eigenlijk. En toen liepen we door een gang met allerlei beelden van misschien oude juristen of rechters of weet ik wat. Maar op een bepaald moment waren we op het hoogste punt. En toen was er een kantoortje uh, wat, wat verbouwd werd. Daar zijn we ook ingelopen. Toen zijn we door een raam geklommen. Dan zaten we gewoon op het dak... Van het paleis van justitie in Brussel, het hoogste punt Echt, van geloof, Brussel. Geloof, geloof. Begrijp je hoe dat voelt? Ja. Uh, net of je op een trein in uh, Zuid-Amerika rijdt of zo, samen met zo'n mooi meisje of zo. Sorry, sorry, onderbreken, het... kees, maar Wieneke nog even voor me. Wieneke, dat is dat is dus je vriendin of hoe? Nou, je dat was, was een vriendin, ja. Ja. Ja, en dan ging ik daarmee uh, een dagje uit naar Brussel. Hoe zag ze ah, eruit? Super, mooi meisje. Hè? Ja, maar beschrijf er even. Um, ja, nou, <laughs> ja, het is laat. <laughs> ja, hij is blond, nee, donder, langkort. Nou, keert. kijk, het is nu zo dat ze getraat is met een piloot en ze heeft twee hele jonge kindertjes. Ja. En, en, en dan ben ik er ook nog eens een keer geweest van zo'n in Maastricht. En, en, en ze zeggen, nou, had je niet verwacht hè, dat ik het dus bereikt had. Dus ja. Ze in een heel groot huis en daar ben ik gewoon heel gelukkig voor. Maar op die dag waren wij ook gelukkig. Want ja. toen zaten we gewoon op het hoogste punt van Brussel op in fram, op dak. Van het Paleis van Justitie, had er lang tegengehouden moeten worden. Maar ja, ik heb van zo'n merk, maar we hebben ook niemand gezien. We zijn gewoon naar boven gelopen. En wat gebeurde er daar uh, verder op het dak? Nou, geen uh, um, seksuele es escapades, wat jij misschien op bedoelt, ja. maar, uh, Genoten maar van het gewoon uh, puur, puur puur geluk, puur uh, uh, ja, genoegen. En, nou, laat het de mooiste dag van ons leven. Want als ik als het. Herhalen. Nou, dan lachen we ons kapot, weet je wel. Is hij we, nou, eigenlijk de, de liefde van je leven, Kees? Wat zeg je? Is hij eigenlijk de liefde van je leven? Nee. Ja, hij was te jong en te mooi. En <lacht> uh, dat past hij niet helemaal bij mij, weet je wel. Maar toch een ja. mooi moment. Op het dak van het paleis van Justitie in Brussel. Ja, maar uh, dan moet je het eigenlijk soort voor je zien, hè. Ja. Want uh, gewoon echt... Uh, Brussel, daar ligt een soort heuvel in. Ja. En daar staat dat ding op. En dat is veel te groot ooit gemaakt door, uh, door een van die koningen. We hebben, we hebben genoten van je verhaal, Kees. Oké, ah, oké. Okay, bedankt, okay, okay. bedankt voor je mooi verhaal en je mooie beschrijving uh, ah, okay. van, ah, nee, van, van Wieneke. geweldig. Kees Oostrom met zijn verhaal over Wieneken op het dak van het Paleis van Justitie in Brussel.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 Even stil Wees nog even Zoals nu Wees nog Even hier En doe 1999, bluf en niets dan dit. Sam en Dave, can't you find another way? Het over het eerste uur van Caro's Nacht van het Goede Leven. Zometeen na het nieuws zijn we terug met misschien wel goed nieuws uit Amerika.